Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Bucera Carrasso en Tom van Heck. Net hadden we het er natuurlijk uitgebreid over... maar zometeen ook nog veel meer reacties op de afspraken die in Brussel zijn gemaakt. Tennis Wimbledon, Djokovic staat op de baan en wij verwachten zo Arangsa Rus. Rond half zes, vlak daarvoor natuurlijk ook weer de klaaglijn. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Ewout de Jong.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 Het weer vanavond overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 13 graden. Het morgen eerst flinke zonnige periode. Later wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 20 graden aan zee tot plaatselijk 25 in het oosten. De dagen daarna geregeld zon en een kleine kans op buien. AMB Verkeersinformatie. Het begin van de zomervakantie in het zuiden van het land... veroorzaakt weinig extra drukte op de weg. De meeste files zijn te vinden in het midden van het land. Het zijn er nu 36 en dit zijn de opvallende. A50 Arnhem richting os, tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en het knooppunt Hoijpolder 4. A59 Os richting Zonzeel tussen de afrit Dussen en het knooppunt Hoijpolder 3. A67 Turnout richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 6.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zes minuten over vijf. Vandaag diende een rechtszaak om Holleder kaal te plukken. Maar waar was Holleder? We kaarten natuurlijk ook na over de belangrijke, belangrijke Eurotop. We beginnen op Wimbledon. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Mark Brasser, want Djokovic die staat te spelen. En Rus gaat bijna spelen. Inderdaad, Novak Djokovic die speelt nog altijd tegen Radek Stepanek. Nou, dat zal niet heel lang meer duren. 4-1 in het voordeel van Novak Djokovic in de vierde set. Hij had net kans zelfs om op 5-0 te komen. Om een triple break voor te komen. Om het zo maar eventjes te zeggen. Maar dat liet hij na. Ellen lange game. Voordeel, juice, nadeel, juice. Het ging heen en weer. Kansen voor Djokovic dus om te breken. En goed Hij deed dat niet. Stepanek staat op het scorebord in die vierde set. en Dat is mooi voor de Tsjech. Aanvallende speler. Mooie speler om naar te kijken. Maar ja, niet opgewassen tegen Novak of ook Djokovic. En het goede nieuws voor Aranska Rus inderdaad is dat uh, zij de baan op kans is inmiddels op de baan uh, verschenen. Samen met haar uh, Chinese tegenstander Shui Peng. Uh, ze gaan zo meteen inspelen. Dat zal eventjes duren. Dus over een minuut of zes, zeven, acht zo ongeveer. Dan gaat Aranska Rus beginnen aan haar derde ronde partij. Wij gaan ondertussen het hebben over de EU-top, want moe kunnen ze uiteindelijk naar huis, de leiders van de EU-landen moe, want pas vroeg vanochtend werden ze het eens over een gemeenschappelijk toezicht op de banken, waardoor noodlijdende banken in landen zoals Spanje en Italië steun kunnen krijgen van dat noodfonds. Maar voordat ze gingen moesten ze hun akkoord natuurlijk nog wel even verantwoorden tegenover de pers, met name uit hun eigen land. En vooral premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel moesten uitleggen dat ze toch echt niet van mening zijn veranderd.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 Ook bondskanselier Merkel zegt bij het verlaten van de top dat ze trouw gebleven is aan haar filosofie. In zoverre geloven. ik, hebben we weer wichtiges wichtigs gedaan, maar zijn onze filosofie geen leisting zonder tegenleisting trouw gebleven. ga er verder over praten met onze EU-correspondent Tijn Sade. Uh, ja, beide ontkennen natuurlijk dat ze zijn gezwicht voor de druk van Spanje en Italië, maar je kan toch wel zeggen dat dit akkoord wat verder is gegaan dan ze aanvankelijk wilden. Ja, zeker. Nou ja, en als je op de lichaamstaal afgaat... Uh, afgaat dan merkte je toch bij Angela Merkel... <coughs> sorry, duidelijk... <coughs> pardon, duidelijk wat moer. Uh, ze uh, gebruikte nog veel meer woorden dan die je net hoorde. Ze liet toch wel merken uh, tussen de regels door... dat ze wel degelijk water bij de wijn had gedaan. Dat het natuurlijk om compromissen sluiten gaat. Maar ja, uh, Mark Rutte, de missionair premier... die maakte een echt zelfverzekerde indruk. Uh, hij somde eerst meteen op wat er allemaal tot zijn plezier niet is gekomen... Ja, en wat er nu wel komt is van Nederlandse makelij. Zo bracht hij het. En dat is dus uh, inderdaad dat gemeenschappelijke bankentoezicht. Nou, en als dat bankentoezicht er is, dan pas mag er dus uh, direct uit het noodfonds geld worden gepompt in de wankele Spaanse banken. En Rutte liet toch duidelijk merken dat het helemaal uh, prima is wat hem betreft. Eerst gewoon dat toezicht. Nou, dat uh, moet eerst uh, in de stijgers gezet worden. Het duurt nog een paar maanden. En dan pas gaat dat geld naar Spanje. Dus uh, hij gaat zeker met opmerkingen. Geven hoofd uh, terug naar Den uh, Haag. Nou, die indruk maakte Merkel iets minder. En die heeft dan ook nog een uh, stemming. Uh, wellicht vanavond nog in uh, Duitsland voor de boeg. Ja, en jij was er vannacht bij hè? en vanmiddag natuurlijk ook weer. Um, kan je reconstrueren hoe het gegaan is? Ik bedoel, heeft de Rutte dan uh, Merkel-concessies afgedwongen? Zoiets? Nee, het is toch vooral uh, Hollande, de Franse president, die een grote rol heeft gespeeld. Kijk, aan tafel uh, kwamen Italië en Spanje met de wanhoop, zeg maar. Hè. Die hebben gewoon uh, om noodhulp gevraagd. Die hebben meteen gezegd van als we het niet voor elkaar krijgen... dan gaan wij tegen allerlei dingen uh, tegenstemmen, dan gaan wij dingen blokkeren. Hun positie was duidelijk. Nou ja, en dan Duitsland en uh, Nederland, natuurlijk in de strenge rol. Nou, daartussenin uh, was de Franse president Hollande, een intermediair. Hij liet ook meteen merken uh, het tijdperk van Mercosier. Merkel en Sarkozy. Dat is passé. Ik uh, vertegenwoordig de Zuid-Europeanen. En ineens om één uur middernacht uh, kwam hij eens in zijn eentje... een heel ongebruikelijke persconferentie geven. En toen werd het voor ons duidelijk, dit wordt heavy, hier wordt spel gespeeld. Inderdaad, de Italianen en de Spanjaarden die dreigden een economisch groeipakteblok als ze hun zin niet kregen. Toen zijn ze uren gaan onderhandelen en dat is uh, effectief gebleken. Uh, ze hebben hun zin gekregen. En ja, Duitsland en Nederland die laten nu natuurlijk een dag later... of een etmaal, half etmaal later merken dat zij ook iets binnen hebben gekregen. En dat is dan dus dat bankentoezicht. Ja, terwijl uh, Merkel dus wel laat merken dat ze een concessie heeft gedaan... en Rutte dat iets anders uh, communiceert, zullen we maar zeggen. Ja, het is natuurlijk heel erg hoe je het interpreteert en hoe je het uitlegt. En uh, de, ja, Rutte is daar heel goed in. Merkel, uh, ja, iets onzekerder. En nogmaals, hè, zij moet uh, gewoon terug naar huis en uh, zij heeft nog allerlei stemmingen daar uh, voor de boeg. En dat wordt nog heel spannend. Maar ja, eh, oktober eh, zou dat bankentoezicht er pas zijn. Eh, dat is nog een vroege schatting. En dan pas kan er geld eh, naar Spanje. Maar ja, de komende zomer eh, kunnen die Spaanse banken ook gewoon gaan omvallen. Dus het is er allemaal nog heel onzeker. Nog één vraag, want eh, Monty, eh, die zei eigenlijk al voor dit weekend... Hè, wat er ook gebeurt, ik ga de kamer niet uit... Eh, voordat er zeg maar een oplossing komt eh, die ons gaat helpen. Heeft dat de druk wel heel erg verhoogd? Dat die dat spel al zo van tevoren inzetten? Ja, zeker. Buffpoker gespeeld. Maar ja, vergeet niet, in de wandelgangen is dagen daarvoor natuurlijk allemaal door topambtenaren, adviseurs en mensen om al die regeringsleiders heen. Natuurlijk al van alles en nog wat bekokstoofd. Allerlei noodscenario's waren al uitgetekend. Die mensen zag je ook vannacht en morgenochtend overal rondlopen. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, men had gewoon geen zin om tot zondagavond door te gaan. Ik denk ook tegelijkertijd dat Merkel en ook Rutte hier natuurlijk misschien al rekening mee hielden. Nou ja, men heeft uh, nogmaals uh, ja, water bij de wijn moeten doen. En uh, het, uh, Rutte, zijn argument uh, dat dat bankentoezicht er komt, dat kan hij ook hard maken. Dat moet er komen met in de hoofdrol de Europese Centrale Bank. Die gaat streng toezien. Treins HD vanuit Brussel, dankjewel. Dan gaan we naar Willem Holleder, of liever gezegd niet naar Willem Holleder... want hij liet zich vandaag helemaal niet zien in de Haarlemse rechtbank. Justitie wil hem voor bijna 18 miljoen euro plukken. Het is het geld dat hij verdiend heeft aan de afpersingen... waar hij negen jaar cel voor kreeg. Matthijs van der Wiel was wel bij de zitting. Waarom was hij er niet? De officiële reden is, Holleder heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Het is voor justitie onbekend waar hij uithangt waardoor de oproep om te verschijnen niet bij hem kon worden afgeleverd. Stijn Franke is een advocaat. Ik ga ervan uit dat hij niet is gekomen, omdat hij geen oproep heeft gekregen. Maar u heeft toch met hem gecommuniceerd? U had toch kunnen zeggen, vergeet niet uh, volgende week vrijdag Haarlem, half elf. Maar u gaat nu van allerlei feiten en omstandigheden van, uh, uit die u niet kent. U weet niet of ik daarover met hem gecommuniceerd heb. En dat ga ik u ook niet vertellen. Het zou ook kunnen zijn dat hij de camera's wilde ontwijken. Nogmaals, dat is een veronderstelling van u. Holleder is onherroepelijk veroordeeld voor die afpersingen. Toch is het terughalen van het illegaal verkregen geld nog geen ABC'tje. Wat het in deze zaak ingewikkeld maakt, is dat die 17 miljoen niet rechtstreeks bij Holleder terecht zijn gekomen. Willem Enstra, die werd afgeperst, heeft het geld via zakelijke neptransacties aan ondernemer Jan Dirk Paalberg betaald. Volgens justitie was Paalberg een soort bankier voor Holleder. De advocaat zegt dat het geld niet bij Holleder geclaimd kan worden. Als het gaat om het voordeel dat je wilt ontnemen, moet vaststaan dat je het voordeel echt hebt gekregen. En ook het Openbaar Ministerie zegt eigenlijk ook vandaag... hij heeft het geld zelf niet gekregen. Het staat bij een ander. Het was gestald bij Paalbeer, zegt het OM, maar het was het vermogen van Holleder. Ah, daar bestaat geen bewijs voor, maar zelfs als het zo zou zijn... dan moet je dus het geld halen waar het daadwerkelijk staat. En dat is dus niet bij Holleder. Dat zegt het Openbaar Ministerie zelf ook. Kan hij het betalen, Holleder? Uh, antwoord is nee. Justitie denkt het geld toch bij Holleder weg te kunnen halen. Het doet er niet toe of je het nou wel of niet fysiek in handen had... zegt Paul Notenboom van het OM. Het gaat erom of je erover kon beschikken. Het is niet de vraag of hij het in handen heeft... maar of hij het op dat moment tot zijn voordeel mocht rekenen. En dat... waarom denkt u dat het tot zijn vermogen gerekend kon worden? Omdat hij degene is, zo zegt het Hof ook, die heeft afgeperst... en heeft gezegd dat moet je daar stallen... Voor mij. Over twee weken beslist de rechter hierover. Als Holleder uiteindelijk wel moet betalen, maar niet kan of niet wil betalen... dan riskeert hij drie jaar gevangenisstraf. Matthijs van de Wiel vertelde dat. We gaan het hebben over de woningcorporaties. Want die maken zich klaar om zich terug te trekken... uit gebieden waar de bevolking krimpt. En ze zullen hun huizen in krimpdorpen gaan verkopen of slopen. Dat was gisteren in het nieuws. Betekent dat dan ook dat er in Nederland spookdorpen zullen ontstaan? Plekken waar niemand meer wil of kan gaan wonen? En is dat onontkoombaar? Ga erover praten met Tjeerd van Dekken... PvdA-kamerlid met krimp in zijn portefeuille. Meneer Van Dekken, goedemiddag. Heel goedemiddag. Uh, bent u geschrokken van het nieuws eigenlijk? Uh, behoorlijk. Vooral ook omdat er uh, eigenlijk heel veel is geïnvesteerd in de, de leefbaarheid en de krimpproblematiek. En als je dan hoort dat coöperaties woningen willen slopen, uh, ja, dan is dat uh, uh, eng om te luisteren. En, en, en zegt u dan van, nou ja, daar gaan we ook meteen snel over praten met elkaar, want het mag niet gebeuren? Nou, er is een motie ingediend door mijn collega Jacques Monas en mijzelf... Uh, uh, over de vraag wat corporaties nou moeten doen in uh, krimpgebieden. Uh, en we willen opheldering van die minister. Uh, want uh, het platteland, hoe je het vindt of keert, moet gewoon leefbaar blijven. Daar zetten we ons uh, voor in. En de bewoners uh, net zo hard. Maar uh, u snapt waarschijnlijk ook dat in krimpgebieden uh, geen huizen meer gebouwd worden. En als, als, als dat proces zich inzet, hoe, hoe, kun je, hoe kun je dat dan... en wat moet de corporatie daar dan voor doen om dat uh, in stand te houden? Nou, in Finsterwolde is bijvoorbeeld een project uh, waarin uh, wordt gerouleerd uh, met woningen. Dus iemand die uh, kleiner wil wonen, uh, zou daar terecht kunnen. Uh, als een gezin groter kan wonen in een woning die daar beschikbaar is, dan zou dat kunnen. Uh, en als je dat, die carousel uh, zo maakt, dan blijft er misschien uiteindelijk maar één woning over die je zou moeten slopen. is ook ontzettend kosten besparen. Dus meer creativiteit en veel belangrijker betrokkenheid van bewoners op dit soort uh, onderwerpen... is echt van enorm groot belang. Okay. Ja, we hebben ook contact met uh, Ton Zelte, tot voor kort de directeur van een... Noord-Nederlandse woningcorporatie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Be begrijpt u dat de corporaties deze kant op willen? Op het nou, platteland? Nu moet ik me even uitleggen wat deze kant is. Want ik heb de inleiding uh, gemist. Toen kon ik toch niet uh, meeluisteren met uh, de uitzending. Ja, dat woningcorporaties zich opmaken om uh, zich uit bepaalde gebieden... waar de bevolking krimpt, zich wat meer terug te trekken. Ja, maar volgens mij ligt dat allemaal genuanceerder. Um, eh, eh, um, corporaties hebben het natuurlijk moeilijk in het algemeen... Nou, daar moet ik niet te veel uh, woorden aan vuil maken. Maar al die heffingen die corporaties raken, raken ook corporaties in krimpgebieden. Die sowieso al middelen tekort komen om uh, zeg maar hun woningvoorraad te herstructureren. Dus er zijn grote financiële problemen voor die corporaties en er zijn marktproblemen. Want mensen moeten wel op die plekken willen wonen. En dus, mensen... en dus ga je over tot verkopen of slopen in sommige gevallen? Nou, in sommige gevallen moet je verkopen om te kunnen slopen... om weer nieuw te kunnen bouwen. Het is allemaal maatwerk. Ik ben eh, tot voor kort bestuursvoorzitter geweest van de corporatie Le Vier... die in Oost-Groningen en in Zuidoost-Drenthe in krimpgebieden opereert... en die dat verbindt met werken in de stad Groningen, wat een groeigebied is... En op die manier probeer je uitgekiend toch op plekken die krimpen nieuwe woningen te bouwen. Want het is wel nodig dat de woningvoorraad uh, verveerst wordt en aansluit bij uh, de veranderende huishoudens. Die worden kleiner en grijzer en minder. Dus er zijn minder woningen nodig, maar wel goede woningen nodig. En, en ziet u het als maatschappelijke taak van de woningcorporaties... om het platteland leefbaar te houden? Is dat iets waarvan u zegt dat moeten corporaties uh, doen... Natuurlijk. behalve geld verdienen? Natuurlijk. En dat is wat de corporaties ook doen. Want wij hebben als noordelijke corporaties... dus van de drie noordelijke provincies... Groningen, Friesland, Drenthe... Uh, nog maar kort geleden onderzoek laten verrichten door het RIGO om nou eens de balans op te maken van hoe we ervoor staan. En daaruit komen een aantal zaken, dat geldt ook voor corporaties in Friesland net zo goed. Ze kennen hun huurders heel goed, ze zijn maatschappelijk betrokken. Ze doen het vooral voor mensen met lage inkomens. Scheef wonen is bij ons helemaal geen thema. Ze zetten zwaar in op leefbaarheid en voorzieningen... wonen en zorg en participatie, ook waar anderen de gebieden uh, verlaten... Maar er is een grote disbalans tussen de opgaven die de corporaties hebben... op gebieden van wonen en leverheid en de armslag waarover ze beschikken. En nu zijn, worden diezelfde corporaties uh, geconfronteerd met nieuwe heffingen en aanslagen... zoals de vennootschapsbelasting of de verhuurdersheffing... die uh, corporaties diep raken en die voor de noordelijke corporaties betekenen... dat er zomaar 2 miljard minder... Te investeren is, dan zonder die heffing het geval zou zijn. En dan ja, heb je het nog helemaal ja. niet over die Vestia-heffing die de, er bovenheen komt. Dus daar komen is we zo nog wel even denk, op. En ingewikkeld. Meneer Van Dekken, als u dit ja. hoort, dan hoort u eigenlijk iemand die zegt: Nou, we willen wel, hè, even namens die corporaties waar hij voormalig directeur van was. Ja. Maar Ja, de, de, we kunnen niet. Nee, dat begrijp ik ook heel erg goed. En uh, ik vind het ook een plausibel verhaal. En ik weet ook wat corporaties doen in het noorden uh, op het gebied van krimpenleefbaarheid. En uh, daar wordt ze nu dan echt fantastisch uh, werk uh, verricht. Maar het probleem is wel, en dat zie je nu uh, in dat deel van Friesland... dat bewoners en bewonersorganisaties niet betrokken worden in, uh, in, in een dergelijk proces. En uh, vanmiddag, ik las dat toevallig net op Twitter, was mijn collega Mona's daar. Uh, en, wil, uh, uh, en, en, en wil de corporatie, de PvdA, niet te woord staan... Wil, uh, uh, wilde het huurdersplatform niet te woord staan. En het huurdersplatform wist ook van niks. Kijk, dat moet je dus niet hebben op het moment dat je wel uh, praat over uh, leefbaarheid. Maar en zit ja, het erin dat die heffingen worden teruggedraaid, zodat de dat, corporaties wat meer ruimte hebben? Uh, er zijn, uh, ja, er zijn ook 12 september uh, uh, verkiezingen. Verkiezingen? Maar, absoluut. En het is ontzettend belangrijk uh, om, om, om um, uh, daar iets aan te doen. Want ja, uh, er is al uh, heel lang geen geld, geen echt geld vanuit het Rijk uh, voor krimp. En uh, vanuit de Partij van de Arbeid maken we daar daar is permanent sterk voor. Dus we hopen dat er in de nieuwe regeerperiode geld loskomt... om die leefbaarheid in ieder geval uh, in orde uh, te brengen. Want dat is gewoon keihard nou, nodig. Nou ken ik meneer Van Dekken en ik weet zijn uh, inzet. Maar is het niet zo dat die vennootschapsbelasting ingevoerd is... in een periode waarin uh, de Partij van de Arbeid in de regering zat? Meneer mm. Van Dekken? En begrijp ik van hem dat de Partij van de Arbeid nu uh, naar de verkiezingen toe van bijvoorbeeld die verhuurdersheffing af wil... of meer ruimte wil scheppen voor coöperatie. Ja, ja, <laughs> ja, laatste concreet punt, meneer Van Dekken, afschaffen. Wij hebben gezegd, uh, en uh, laten we daarop houden... dat we vinden dat er moet worden geïnvesteerd in crimegebieden waar dat kan. En als daar financiële ruimte voor uh, komt, dan, uh, dan, dan is dat alleen maar het goede nieuws. En ja, wat, ja, maar dan die weet belasting wordt hier afgeschaft? Daar ga ik op dit moment geen uitspraak over doen. Uh, ik, ik, ik heb gezegd wat ik heb gezegd daarover. goed. Oké, okay, wij gaan u danken. Tjeerd van Dekker, PvdA-Kamerlid de en Ton Zelte, tot voor kort directeur van de noord nederlandse Woningcorporatie. Dank. Want, uh, u hoort het geluid al van Wimbledon. Arantja Rus is op de baan, Mark Brasser. Zijn ze ook al echt begonnen? Ze zijn inderdaad net begonnen. Twee games gespeeld. Het is 1-1. Shui Peng begon met serveren. Hij hield de service game vrij makkelijk. En hetzelfde deed Aranska Rus vervolgens. En Shui Peng staat nu opnieuw te serveren. 40-0 in de game van de Chinezen. Het ziet er dus naar uit dat zij op een 2-1 voorsprong gaat komen. Ja, die Peng spelend met een grote pleister op haar linkerhand. Ze heeft veel problemen met die hand. Blessuren gehad. Birmingham en Eastbourne. Dat zijn de toernooien in aanloop naar Wimbledon. Zeg maar de voorbereidingstoernooien. Die heeft ze allebei niet kunnen spelen. Vanwege die handblessure. Ja. En die linkerhand die is voor haar wel heel belangrijk. Om, ze is rechts, maar ze speelt zowel uh, met een dubbelhandige voorhand... als met een dubbelhandige backhand. Zeg maar de, de vrouwelijke Raymond Sluiter, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dan heb je die hand inderdaad bij alle slagen nodig. En als je daar dan een blessure aan hebt, is dat natuurlijk een groot probleem. Goed, Xue Peng heeft inmiddels de game binnengehaald. Er zijn dus drie games gespeeld. Rus zit uh, goed in de wedstrijd, won haar service game net makkelijker. De Chinese Xue Peng leidt met 2-1. En dan gaan we weer eens kijken wat u vandaag allemaal te vertellen... en ook te klagen had. In het gesprek met Van het Hek. Tom Van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag met die de Ja, goedemiddag. Ik had afgelopen dinsdag al contact met je. Dat ging over de over de premies, Ja, weet je nog? heel goed, heel goed dat u terugbelt. En wij hebben ongelooflijk ons best gedaan, maar heel zijst en omstreken hult zich in stilzwijgen, wil daar geen woord over kwijt. We hebben nog op andere manieren geprobeerd te achterhalen, maar het schijnt totaal geheim te zijn. Maar ze doen er geen mededeling over. Heb ik toch het idee dat ik een goede vraag stel? Ik denk dat het een hele goede vraag is. We, we werken hem nog wel een beetje uit, zodat iedereen ook weet dat ze niet willen antwoorden. Hè? Dus wees gerust daarop. Ik vraag me af of u geen instrumentale muziek in huis heeft. Gewoon zonder teksten erbij. Gewoon Engels gelal. Tom van hek, goedemiddag. Hallo Tom met Kobus Babbelaar. Ja, Kobus Babbelaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik wil toch even klagen over dat weer hoor. Want gisteren zou het gaan onweren. Ik heb er niks van gezien. En vandaag zou het een mooie dag worden. Nou, zover is het ook nog niet. En We hebben allemaal betaalde weerlui daarvoor in dienst. Ik zat net ook weer lekker aan een boterham buiten. Was ineens mijn glas weer vol omdat het regende. Zonder dat het voorspeld was. Kan die weerman van jullie daar nou niet eens wat aan doen? We zullen eens kijken of we vandaag een goede dienst heeft, Kobus. Nou, spreek hem er maar op aan en ik hoor het graag. Oké. Hoi. Ja? Hoi, ik wil graag een uh, felicitatie geven aan uh, Peggy Splinter. Die is vandaag jarig. Nou, dat is helemaal mooi. Een Ho klein beetje een geheime liefde van mij. Oh, hoe oud wordt ze? Dat weet je wel? Ik, mag ik er toch niet zeggen over? Oh, dat mag Parel. je niet op de radio zeggen. Nou, uh, uh, uh, uh, euh, een mooie dag. Tom van Teck, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het algemeen geklagen, maar toch wil ik een opmerking maken. Ah, dan nemen we ze extra te harte. van mensen die nooit klagen... en er toch iets aan de, de, de stap genomen hebben. Dan moet er iets aan de hand zijn. Vertel maar. Nou, goed. Ik heb me um, een beetje geërgerd... aan een interview van meen ik afgelopen maandag... met advocaat Knoops. Wat was daar niet goed aan? Die, die rapporten kwam op een gegeven moment in de problemen. Ja. Omdat hij niet meer wist uh, of hij jij of u moest zeggen. Nou, ja. ik vind dat heel getudioor... Ja, het getuteeerde moet we eens mee opbouwen hè? Ja, ik heb ja. complete onzin. Ik bedoel, het in uitzending hoeft niet uh, nee. wat aarde uh, in de uh, oude jongens krent Precies. Bedoel, ja, gewoon respect voor mekaar. Dag Tom, met Frank. Hé hey Frank, goedemiddag. Hallo. Na deze problemen even ja. het volgende. Uh, ik wil even klagen over het Duitse elftal. Hoezo, die zei er toch uit? Ja, die zijn eruit. Dat is ja. heel leuk. Maar we klagen over Duitsers, maar het waren geen echte Duitsers, Tom. Waarom niet? Ozil is Turks, Podolski en Kloze zijn Polen, ja. Boateng is een Genees, Kadira een Tunesiër. Echte Duitsers hadden in de 94ste minuut 2-2 ja. gemaakt. Merk Tom. je toch dat het geen echte Duitsers meer zijn? Het zijn geen echte Duitsers <laughs> nee. meer, Tom. We hebben erop zitten wachten, maar hij vloot af. Ze zijn eruit. Ja. sorry. Dag, Tom. Hoi. <laughs> Frank. De dagelijkse beller. Het mediaoverzicht. Het Openbaar Ministerie wil supersnel recht bij kleine vergrijpen. In een aantal politiebureaus loopt een proef. Daar zit de officier van justitie in het bureau kan gelijk kleine zaken afdoen met een werkstraf of een boete. U hoorde bij ons daar eventueel al iets over. Herman Bolhaar, de hoogste baas van het OM, zegt dat de proef met supersnelrecht op het bureau tot nu toe goed is verlopen. Maar strafrechtadvocaten zijn heel wat minder enthousiast. Ze vinden dat bij een deel van de strafzaken die daarmee worden weggehaald bij de rechter wel degelijk rechtsbijstand nodig is. Ze zijn bang dat mensen anders te snel onder druk een boete aanvaarden, zegt de voorzitter. Nooit gedacht van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten tegen het ANP. Bij de bosbranden in de staat Colorado in Amerika is iemand omgekomen. De politie heeft een lichaam gevonden in een van de bijna 350 woningen die zijn uitgebrand. Er is inmiddels al 67 vierkante kilometer natuur verwoest. President Obama heeft de streek daarom tot rampgebied verklaard. De verslaggever van CNN vertelt hoe wind die steeds uit een andere hoek waait geregeld voor paniek zorgt het Parool schrijft op de voorpagina dat een topambtenaar topambtenaar van de gemeente Amsterdam al drie jaar thuis zit met behoud van zijn volledige salaris en dat duurt nog tot augustus 2014. De topambtenaar moest in augustus 2009 vertrekken omdat hij steeds meer weerstand opriep bij de ambtenaren in Den Haag met wie hij onderhandelde over een tunnelproject in Amsterdam. Volgens Parol, die de man blijkbaar goed heeft gevolgd, gaat hij een paar keer per jaar met vakantie en hij werkt aan een boek. Dan is er blijkbaar nog steeds discussie over de strepen op de rug van de Italiaanse voetballer Mario Balotelli. De avondkranten hebben er veel foto's van en er wordt ook over Twittert. Palotelli kreeg een gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok en die strepen te zien waren. Drie parallelle blauwe. Sommigen denken dat de strepen sluikreclame waren voor het merk Adidas, waarvan het beeldmerk drie strepen zijn. Maar heel veel twitteraars onderstrepen in ieder geval dat het sporttape is... en dat het een methode is om de rugsteun te geven... om zulke strips stevig op de spieren te plakken. Maar een andere, niet onaardige oplossing vinden wij de suggestie... dat er drie strepen staan voor i Tricolori, de drie kleuren van de Italiaanse vlag. Of nog beter voor Iazuri, de blauwe, de bijnaam van het Italiaanse nationale team. Het Chinese ruimtevaartuig Shenzhou 9 is terug. Er waren drie bemanningsleden aan boord. Eén van hen was de eerste Chinese vrouw in de ruimte. De Shenzhou is... Twee weken in de ruimte geweest. En dit is een filmpje van de Chinese televisie waarin wordt uitgelegd hoe het er aan boord van dat ruimtevoertuig aan toe gaat. Ik hoop dat u dat uh, heeft kunnen volgen. De Shenzhou landen met een groot valscherm in de steppen van Mongolië. Dank voor de vertaling. In NRC Handelsblad een foto van een vlucht wielrenners. Geen recreanten, dat is meteen al duidelijk. Ze hebben namelijk allemaal hetzelfde pakje aan. Het is het BMC Racing Team, de ploeg van Cadell Evans... die vorig jaar de Tour de France won. De ploeg is zich aan het voorbereiden op de ronde... die morgen begint in de omgeving van Luik. Voorop de Leeuwarden Courant ook een bijzondere foto. Het eerste valt op de meester prikkenbeen in het midden van het beeld. Een man met een groot vlindernet tegen een witte achtergrond. Dat is een soort laken dat gespannen lijkt te zijn midden in een bos. En dat is ook zo. Achter het laken brandt een UV-lamp en daarmee kunnen nachtvlinders worden gelokt. Dat hebben ze vannacht gedaan in het Leeuwardenbos om uh, de vlinders te kunnen inventariseren. Daarmee komen Ik we aan het eind maar... van het media-oplicht. Oh, ja, uh, ja, daarom gaan we er ook heel even uit. We gaan naar het nieuwsblok van half zes. Uw bedrijf Verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor Projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl.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 Het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht blijft ook maandag dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd... dat werknemers vreemde trillingen hadden gevoeld. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak is van die trillingen. De dodelijke aanrijding van vorige week donderdag op de A73 bij Nijmegen lijkt opgelost. Het DNA dat op de vrachtwagen van de verdachte is gevonden... komt overeen met dat van het slachtoffer. Bij het ongeluk kwam een 30-jarige vrachtwagenchauffeur uit Brakel om het leven. De verdachte werd na een tip van een getuige nog dezelfde dag opgepakt. De piloot van het vliegtuigje dat op tweede Pinksterdag neerstortte bij de tweede Maasvlakte is twee weken geleden in het ziekenhuis al overleden. Dat is vandaag pas bekend geworden. De Cessna werd vanwege de mist pas na een urenlange zoektocht gevonden. In het toestel zaten vier mensen, van wie drie zwaar gewond raakten bij de crash. En in België zijn 151 miljoen namaak sigaretten vernietigd. Ze waren eind vorig jaar in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De Chinese sigaretten hadden, volgens de Belgische justitie, een straatwaarde van 29 miljoen euro. Dat is het nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Het begin van de zomervakantie in het zuiden van het land veroorzaakt weinig drukte op de weg. Weinig extra drukte eigenlijk. De meeste files zijn te vinden in het midden van het land. Op dit moment zijn dat er 42 in totaal en dit zijn de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en de afrit Bunschoten 11 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 5 kilometer. Daar zijn problemen met het asfalt en daarom zijn daar drie rijstroken dicht. En dan de A67 turnout richting Eindhoven tussen de Belgische grens en het knooppunt De Hoogt 5 km. En dan nu het weer met Marco Verhoef. Met de zon die steeds meer ruimte krijgt, de bewolking verdwijnt... en de buien zijn het land ook eigenlijk grotendeels uit. Vanavond en vannacht overwegend droog. Met uh, steeds meer opklaringen, bewolking verdwijnt eigenlijk grotendeels. Het koelt af naar 13 of 14 graden. Dan loopt de temperatuur morgen op naar 20 graden in het westen van het land... en 24 in het oosten. De dag begint droog met zonnige perioden. In de loop van de dag kan er wel een enkel buitje ontstaan. Maar ze zijn zeker niet groot in aantal en ze zijn ook niet bepaald uh, zwaar te noemen. Buien zullen zich met name richten op een brede strook van het zuidwesten naar het er waait een wind uit het zuidwesten die matig is kracht 4. Dat is ook zondag het geval. Het weerbeeld lijkt ook sterk op dat van zaterdag. Alleen de temperatuur pakt een fractie lager uit. Het wordt zondag ongeveer 20 graden. En na het weekend gaat het kwik weer langzaam omhoog. Maar geleidelijk neemt ook de kans op een bui dan wel weer iets toe.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 Zometeen verder met de Radio 1 Sportshow. Dit is de Radio 1 Sportzomer. maak daar maar uh, nu meteen van. Een spannende dag voor de Spaanse bank Bankia. Ja, het bedrijf verkeert in zwaar weer. Vandaag was een aandeelhoudersvergadering. We gaan ook een beetje vooruitkijken. Morgen is hier weer de TT in Assen. Waar is de tijd gebleven dat de Nederlanders voor in meegreden? En uh, een Nederlandse op Wimbledon. Nu is uh, Aranxa-Rus opnieuw in staat tot een stunt... Mark Brasser. Time. Nou, daar ziet het uh, voorlopig niet naar uit. Maar goed, het is pas de eerste set. Maar Aranska Rus staat uh, 5-1 achter. En ze heeft vooral uh, heel erg veel uh, problemen met de service. Ze heeft die service uh, niet onder controle. Heeft al uh, drie dubbele fouten geslagen. Ja, En, en ook nog op cruciale momenten. Ze kwam 2-1 achter. Tot dan toe ging het nog op service. Ja, en toen kwam uh, die service game van Aranske Rus. Het werd 0-30. Ze sloeg een dubbele fout. Het werd dus 0-40. Ze haalde nog wel een puntje terug tot 15-40. Maar toen op het uh, breakpoint uh, opnieuw een uh, dubbele fout. Het werd 3-1. Peng hield haar service. Peng die goed serveert. Veel punten binnenhaalt op de eerste service. Die kwam op 5-1. Ja, en zojuist de service game van Aranske Rus bij die stand van, uh, van 4-1. Ja, weer een dubbele fout. En weer werd ze gebroken 5-1. Dus in het voordeel van Shui Pen. Die net haar eigen service weer heeft gehouden en dus verliest Aranska Rus de eerste set met 6-1. Ja, het gaat heel erg snel. De service games van Rus zijn niet steady. Het, het waait heel hard op baan 12. Dat zal ongetwijfeld invloed hebben op de service van Aranska Rus. En Shui Peng moet je zeggen, ja, die is in de rally beeld, beter, speelt een, een hoog tempo, maakt weinig fouten. Ja, Rus komt er in die eerste set gewoon niet aan te pas. 6-1 dus in het voordeel van Shui Peng. Dan gaan we naar de Atletiek toe? We gaan eens even naar Andy Houtkamp. Nederlandse dag een beetje. Andy zeggen we niet vaak met Atletiek, maar we hebben finalisten, hè? Dacht het wel, Tom. Ja. Het is, uh, maar liefst hebben we tien mensen vandaag in actie. En uh, we hebben al een paar finalisten erbij: bij het uh, discuswerpen met uh, Rutger Smit en Erik Kadé. En uh, zo dadelijk, over uh, ruim een uur, de 800-meter-finale met Robert Lathouwers. En dan weer uh, een kleine drie kwartier later. Om tien voor half negen Nederlandse tijd Rutger Smit, finale kogel. En dat zijn allebei ook uh, medaillekandidaten. Hele goede medaillekandidaten, laten we dat uh, vooropstellen. Dan hebben we nog halve finales met Jurendi Martina. Over medaille gesproken, Als hij geen goud wint. Dan uh, valt het er bijna tegen, zou je zeggen. En Patrick van Luik, die het zo goed deed op de 200 meter. Dat zijn halve finales. En dat geldt ook bij de vrouwen met Daphne Schippers en Jamil Samuel. Die allebei indruk maakten vanochtend in de series. En uh, vanavond... Uh, Rond de klok van 8 uur Nederlandse tijd hun halve finale gaan lopen. Eén hey, Nederlandse is alweer in actie geweest. Maar die moet het ook zeven keer doen. Eh, op zeven verschillende onderdelen. Ramona Franse, de meerkampster. Vier onderdelen gehad. Zojuist de 200 meter gelopen. Vier honderdsten boven haar persoonlijke record, Een uitstekende 200 meter. En zij staat na vier onderdelen op de achtste plaats. Maar we kijken natuurlijk uit naar twee finales met Nederlanders. Robert Lathouwers op de 800 meter gaat hij... Bram Som Evenaren, die in 2006 in Gothenburg Europees kampioen werd. En we kijken natuurlijk naar Rutger Smit om tien voor half negen bij de kogel. En die houtkamp vast dat. Het gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12 in Utrecht was vandaag de hele dag gesloten. De Rijksgebouwdienst deed onderzoek naar meldingen van trillingen in het gebouw. Het afgelopen uur is het personeel van Rijkswaterstaat ingelicht over de situatie. Daarom hebben wij aan de lijn Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is die situatie nu? Um, op dit moment uh, klopt het uh, dat wij onze medewerkers uh, allemaal geïnformeerd hebben dat uh, ook uh, uh, waarschijnlijk volgende week, uh, de hele week, uh, het kantoor uh, gesloten blijft. En we hebben hen uh, ook weer gevraagd uh, op een andere locatie te gaan werken of uh, indien mogelijk thuis te werken. En zijn er genoeg bureaus op die andere locaties? Daar zijn we hard dan uh, voor aan het werk. Uh, op zich hebben we, uh, proberen we gewoon overal ruimte te maken. En we hebben veel locaties in het land uh, waar dit mogelijk is. Ja, want, want als je even naar het gebouw gaat, wat doen de mensen die in dat gebouw zitten langs de A12? Er zitten uh, vier verschillende Rijkswaterstaatdiensten in het gebouw. Dat verschilt uh, van uh, di dienstinfrastructuur die voor de grote projecten, uh, bijvoorbeeld uh, wegverbredingen, uh, werken. Maar er zit ook een uh, cor uh, corporate dienst die meer voor de corporate taken voor heel Rijkswaterstaat werkt. Maar er komt niet een, nu acuut een, een operatie van Rijkswaterstaat in gevaar hierdoor? Nee, nee, zeker niet. We hebben ons verkeersmanagement, dus echt gewoon wat er op de weg gebeurt en wat er op de vaarweg gebeurt... Dat zit echt in andere gebouwen. En uh, medewerkers kunnen ook goed thuiswerken op een andere locatie. En dat uh, houdt zeker het werk uh, niet op. Nou, is, is er nou al iets bekend over waar die trillingen door veroorzaakt worden? Want, want het is wel bevestigd dat er ook echt trillingen zijn. Uh, er is een melding geweest van trillingen. Als je echt, uh, daarover daar, daar durf ik niet op in te gaan. Dat is uh, een onderzoek wat bij de Rijksgebouwendienst ligt. Maar de Rijksgebouwendienst heeft in ieder geval aangegeven... Uh, pas in de loop van volgende week uh, of begin volgende week... Uh, meer informatie te kunnen geven over de oorzaak. Ja, maar goed, het wordt in ieder geval serieus genomen. Het zekere voor het onzekere. Volgende week is dat gebouw ook nog dicht. Mevrouw uh, Van Slechtenhorst, dank van Rijkswaterstaat. Geen dank. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carraso en Tom van Hek Still don't know what I was waiting for and my time was running wild in de in en streets and every time I thought I got it made it seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker I'm much too fast to take that test to ch, -ch, -ch, -ch Turn and face the strange ch ch changes No ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch one be a richer man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 Changes, turn and face the strange ch ch changes. changes, don't tell them to grow up on all events. That time may change me, but I trace David Bowie met uh, Changes. En uh, ja, dan hopen wij, maar ik dat er al enige change is in de stand bij Aanxarus. Nou, dat uh, moet ik je helaas teleurstellen, Tom. Uh, twee games uh, gespeeld in de tweede set. 2-0 in het voordeel van uh, Shui Peng. Aranske Rus in de openingsgame van die tweede set uh, meteen weer gebroken. Weer sloeg ze in die game een, een dubbele fout. Ja, ze heeft gewoon veel problemen met die service. Ik heb ook het idee dat ze misschien ja, een beetje aan het forceren is. En misschien extra scherp wil spelen. Omdat die Shui Peng wel fantastisch staat uh, te retourneren. Ook in de, in de rallies af en toe wat geforceerd van, uh, van Rus. Ja, Shui Peng speelt. Ontzettend goed. Nagenoeg foutloos. Ik zei het net al. Een, een heel hoog tempo. De service games zijn heel goed van de, van de Chinezen. Ja. En daardoor heeft Rus toch zoiets dat ze misschien wat extra's moet gaan doen. Nou, Rus die gelukkig nu wel weer de service game binnenhaalt. Ze komt dus terug tot 2-1. Ze staat op het scorebord in deze tweede set. Maar ja, ze krijgt gewoon helemaal geen kansen in de service games van Peng. nog niet één keer de kans voor Rus om, om te breken. Geen breakpoints tegen. Dus voor, voor Peng. Ik zit nu even te kijken naar de vlaggen op baan 12. Nou. Die wapperen behoorlijk de bomen ook. Het is, het is heel erg winderig. winderig. Ja, dat zal er ongetwijfeld van invloed zijn op, op de service van Aranske Rus. Die wat groter is de bal. Wat hoger opgooit dus. Ja, de, de wind krijgt dan meer vat op de bal. Ja, en ze moet die service zien ja, onder leuk. controle te krijgen. Want dat is toch een belangrijk wapen in haar spel. Drie games gespeeld dus in de tweede set. Rus verloor de eerste met 6-2. En staat in de tweede set een break achter 2-1. Wij gaan het hebben over een uurtje langs de lijn. Of aan de langste lijn, dat doe ik zo lang natuurlijk al. Dat ga ik de verspreken. Aan de lijn heet dat natuurlijk. Waarbij u uw mening kunt laten horen. Het nieuws van vandaag staat vooral in het teken van de besluiten in Brussel. En dus gaat ook onze stelling daarover. Want de stelling luidt... de gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. Er zijn wat problemen met het stemmen op de website van Radio 1. Dus belt u vooral om uw mening te geven. En dat kan op het gratis nummer 0800-1121. Dat kan vanaf nu... Vertel ons wat u vindt van die stelling. De gemaakte afspraken op de Eurotop zijn goed voor Nederland. 0800. 1121. Dan gaan we het hebben over, ja, we ontkomen natuurlijk niet aan die uh, eurotop, maar uh, we gaan nu naar Spanje, want terwijl de regeringsleiders van de Eurolanden het vannacht in Brussel dus eens werden over dat gemeenschappelijk toezicht op de banken, stonden in Valencia aandeelhouders van de Spaanse Bankia Bank voor het eerst oog in oog met het bestuur van deze bank. Honderdduizenden mensen zijn hun spaargeld kwijtgeraakt toen de bank vorig jaar naar de beurs ging. Een emotionele dag dus. Een Groot spandoek empleados no culpables. De medewerkers van de bank zijn niet verantwoordelijk. Dat is een beetje ironisch bedoeld? Een ironico en zeker forma. No se puede masificar a las personas. Ja, het is ironisch. Natuurlijk zijn niet alle bankmedewerkers slecht, maar. En mi caso tengo uno que sí que para mí ha sido culpable porque me ha firmado un documento que tenía que firmar yo, sin embargo lo firmó él y no me lo dijeron nada, mas que era los riesgos que tenía las acciones de banquiers. In mijn geval was dat wel zo. De bankmedewerker heeft mijn document. Document ondertekend, terwijl ik dat zelf had moeten ondertekenen. Want waar tekende u voor? Ja, daar stonden dus alle risico's in van Bankia. Maar dat document heb ik dus nooit gezien. Zometeen begint hier de eerste aandeelhoudersvergadering. Hoopt u dat Bankia iets gaat zeggen? Nee, dan denk het niet. Nou, zo ironisch is het spandoek nou ook weer niet. Het wordt opgehouden door medewerkers van de bank. Que la gente aguantado mucho porque es la gente para vender el producto. Ja, de mensen van de bank hebben heel veel naar hun hoofd gekregen de afgelopen tijd. Want iedereen die gedupeerd was, die kwam verhaal halen bij de bank, wilde een verklaring. Ik wil aquellos los primeros que se han sentido rota la confianza zijn los familiares en la gente más íntima, que es la gente que más confianza tiene contigo. Ja, wij hebben zelfs eigen familieleden die voelen zich bedrogen, die hebben ons ook vertrouwd. En die staan nu ook met lege handen. Ja, de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij de hoge bazen. Zij lieten ons producten verkopen waarvan wij zelf niet wisten dat ze dus blijkbaar geen waarde hadden. Ja, Opvallend is dat er veel ouderen in de rij staan. Zelfs een aantal wandelstokken. Maar ik zie ook een gezin ertussen. Dit zijn de aandeelhouders van Bankia. Eerst allemaal formaliteiten, maar dan komt de president van Bankia aan het woord. Hij zegt, ik ben me bewust van de, de verliezen die u de afgelopen maanden heeft geleden. Dat vind ik heel erg. Maar ik heb vertrouwen in de toekomst. we moeten naar futuro. En naar het futuro... En dan zegt hij, maar ik niet de echte kans om uit te spreken. Ik wil van bankjaar weer een gezonde en betrouwbare bank maken. Als de president van de bank klaar is, dus wordt er geklapt. En daar wordt dan weer boos op gereageerd. Dit is een cirkel. Ze hebben para para Ja, Dit klopt niet. Hier wordt de waarheid onder het tapijt geschoven. een mensen het 90% van valor de de En deze man zegt ja, eigenlijk hebben ze gewoon allerlei mensen naar binnen gelaten. Het zijn gewoon handenklappers. Want hoe kun je nou klappen terwijl er zoveel mensen hun geld kwijt zijn? En dan komen er allemaal mensen aan het woord. Het duurt uren, persoonlijke verhalen. Zoals deze mevrouw die zich richt tot het nieuwe bestuur van Bankia... en zegt, wilt u ons alstublieft minder belazeren? Emotionele dag dus daar bij de Bankia-bank. reportage van correspondent Jessica van Spengen. Zomerplaat Roel van Velsen met Cross Your Heart. Van uh, dit jaar, mei 2012. Wij wachten op een mooi pikkeltje over het sportoverzicht. Maar dat gaan we niet doen. We gaan uh, over Arangsta Rust praten. Die de vierde ronde op Wimbledon probeert te halen. Moet ze langs haar Chinese tegenstander komen? Uh, Mark Brasser, we hoorden je net. Het ging in de tweede zit dus ietsjes beter. Uh, zet die lijn zich voort? Het gaat uh, ietsje beter. Nou, zo heeft ze juist, uh, de service game vrij makkelijk gewonnen. Uh, maar goed, ze staat nog wel altijd een, een break achter Aranska Rus. Vijf games gespeeld in de tweede set. 3-2 twee in het voordeel van uh, Shui Peng. Ik heb net de cijfers eens dus even bekeken. 13 winners al uh, voor de Chinezen. Die uh, heel erg makkelijk uh, staat uh, te spelen. Heel erg indrukwekkend. Ook goed retourneert. En uh, ja, Rus eigenlijk, uh, vanaf, ook als Rus serveert, eigenlijk meteen onder druk zet. Ze serveert ook uh, sterk die uh, Shui Peng. Ik zei het net al en nog geen breakpoint heeft ze tegengekregen. gekregen. service is niet erg hard, maar wel goed geplaatst. En eigenlijk dicteert de Chinezen vanaf het begin... of het nou de service is van Rus of van haar eigen service. Ja, probeert ze toch wel de rally te dicteren. En in heel veel gevallen lukt dat. Een breek achter dus Aranska-Rus in de tweede set. Het gaat inderdaad ja, is... ietsje beter. Het is 3-2 in het voordeel van Xuepeng. Peng. En Casey Stoner staat morgen op pole position in de MotoGP... op de TT van Assen. Hij is de regerend wereldkampioen...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 Jawel Tom, zojuist zelfs eentje afgelopen. Het kogelstoten naar Dien Kleinert uit Duitsland, Europees kampioene. Het hoogspring is aan de gang, maar wij tellen heel langzaam maar zeker af. Want om 18.40 uur Nederlandse tijd, 19.40 uur in Helsinki... in het mooie Olympisch stadion dat aardig vol aan het lopen is... gaan we de finale voor Nederland krijgen. Robert Lathouwers op de 800 meter. Jij komt weer uh, onze aan de lijn uh, door kruisen. Heel goed, we horen jou uh, volgend uur Andy. <laughs> in verband met die uh, valse start gisteravond om uh, iets over half zeven. Nog één ja. uh, berichtje trouwens, het Europees kampioenschap voetbal. Eén wedstrijd natuurlijk nog, de finale zondag. Bekend is geworden wie de scheidsrechter is. Dat is de Portugees, Pedro Proenca. Die finale is natuurlijk Spanje-Italië en deze scheidsrechter leidde vorige maand ook al de finale in de Champions League tussen Chelsea en Bayern München. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 6 uur en zijn ook in het volgend uur natuurlijk gewoon weer bij u terug met de sportzomer met de atletiek om tien over half zeven dus latouwers en een gesprek met Rabijn Evers tot zo.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 Jouw zomer is begonnen. Eerstweekam.nl Dit is Radio 1.